Vrijdagmiddag en even over de klok van 3 uur. Dat betekent dus weer Euro Breakdown. Jaargang 21 alweer van de hitlijst van Europa. De tweede aflevering van 2011. En dat op 14 januari. Deze week in de lijst 18 stijgers. Twee zittenblijvers. 16 dalers en vier nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook vier platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Mohambi en zijn Bumpy Ride doen dat na 20 weken. Roll Deep en Light 15 weken. De Plain White Teas met de Rhythm of Love na 13 en Eminem en No Love hield het niet zo heel lang vol. Zeven weken bleef hij in de lijst staan en nu dus eruit verdwenen. Onder aan de lijst uh, James Blunt, Stay the Night. De 14 weken staat hij in de lijst van 35, zakt hij naar die 40ste plek toe. En voor de eerste binnenkomen gaan we meteen naar nummer 39. Want uh, Pink TV een feestje met haar underdogs in A Glass. Single staat op haar Greatest Hits So Far album en werd gelijk uh, enorm goed ontvangen. In de videoclip ging Pink langs bij een homohuwelijk nerds en een volslanke vrouw. Die allemaal genieten van het leven zoals het is. In Fucking Perfect gaat Pink nog een klein stapje verder. Ze wil dat je niet alleen naar alle fouten en slechte dingen kijkt. Maar alleen naar jezelf. Want jij bent gewoon fucking perfect zoals je bent. Aldus Pink. Een beetje een idee van Bruno Mars moet meteen meteen denken. Just the way you are. Pink doet dat dus met fucking perfect. En dat doet ze goed want nummer 39 komt zij nieuw binnen. winnen.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 that why do i do that why do i do that yeah Yeah! Deze week zakt hij naar 37 Met wel weer 17 weken En daarmee het langst genoteerd van allemaal De man met de korte achternaam Ricky L en samen met de MCK En zijn Born Again En voor de volgende nieuwe binnenkomers Schuiven we weer een plekje op naar nummer 36 Al een half jaar wordt er gesproken over de comeback van deze dame Alleen al bekendmaking van naam van de eerste single Toestond de hele wereld alweer op zijn kop Onder het genot van heerlijke dancebeats Horen we Britney's kenmerkende stem weer terugkomen Eigenlijk is voor Britney gewoon de bekende formule en is er niet veel vernieuwd. En toch weet Britney ons later in het nummer wel te gaan verrassen. Ze stapt namelijk een beetje in de voetsporen van Rihanna. En waar Rihanna het op de veilige tour speelt met Wait Your Turn, neemt Britney het lef om verschillende stijlen zelfs in één nummer te gaan gooien. Of dat goed wordt opgepakt door de verschillende radiostations, dat is nog een beetje afwachten. Ik denk echt wel. Hold It Against Me is de nieuwe single van Britney Spears. Please like me if I'm coming.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 week kwam B.O.B. nieuw binnen in de lijst. Don't let me fall. In zijn tweede week gaat hij omhoog van 37 naar 35. En de voordeel nieuwe zingen van Britney Spears. Hold it against me. Je radio staat nog steeds op CFM Zandvoort. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa komen voorbij. En vier nieuwe binnenkomers deze week. Eén daarvan op 34. De Belgische popgroep uh, Vaya con Dios die werd in 1986 opgericht. In de eerste single What a Woman werd gelijk een hit en stond maar liefst drie weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nee, na, na, na. Werd in 1990 uh, als tweede single uitgebracht en bleek ook een grote hit te zijn. Nu, 21 jaar later, heeft de Duitse duo Milk and Sugar die hit opgepikt en gemixt. Een lekkere breed, biet, biet eronder en de plaats is klaar voor 2011... Het lukte Milk Sugar zelf al een keer om uh, de top 40 in te komen. Een grote hit toen uh, Let the Sunshine. De vraag is natuurlijk of het nu weer gaat lukken. We beginnen eerst in ieder geval de nummer 34. Deze week in de hitlijst van Europa. Milk and Sugar versus Faya Dios En hey, na na na. Remake van Hey Na Na Na, Faya Condios. Milk en Sugar helpen de jongens ermee. En ik denk toch dat het al een, een redelijke hit kan worden. Het begin is nu in ieder geval de nummer 34 in de hitlijst van Europa. Vorige week op 34. Roger Sanchez en de Far East Movements Together. Twee weken nu in de lijst en van 34 omhoog naar 32. 32 in handen van Roger Sanchez en the Four is Movements and Together. Van 34 omhoog naar die 32e plek, en tijd voor ons om dan even achterom te kijken. Op nummer 40 James Blunt, the Night. Vijf plaatsen verliezen in zijn 14e week alweer. Pink, de haar nieuwe single Fucking Perfect, komt nu binnen op 34. Scouter for Girls en Famous, zak van 33 naar 38. Langs genoteerd in de lijst Ricky L. en Hey Born Again. Ze zakken in de 17e week wel van 31 naar 37. Britney Spears Hold It Against Meek Komt nieuw binnen op 36. 35. Twee plaatsen winst in de tweede week voor B.O.B. Don't Let Me Fall. Milk Sugar vs. Faya Kondils. Hey na na na. Komt nieuw binnen op 34. Nelly Just a Dream staat 15 week in de lijst. zak van 30 naar 33. En Borja Sanchez hoorde for Each Movements. Together van 34 omhoog naar 32. En 31 is voor de man die 2010 toch als een succesvol jaar kan beschouwen. Zijn album uh, Utoria, waarop zowel Spaanstalig als Engelstalige tracks staan, heeft zich kunnen meten met uh, Escape en heeft hits als I Like It en Heartbeat naar voren gebracht. Er gaan natuurlijk over Enrica Iglesias. Zijn huidige single uh, Tonight I'm Fucking New* is een redelijke controversieel nummer die niet op het album staat. En ook de videoclip zelf is een beetje aan de... Uh, een bepaalde controversiële kant bereid je daarvoor op vol, uh, voorop veel bloot. En dat gemixt met een uh, tintje humor en natuurlijk de grote held van het verhaal, Enrique Iglesias. Zijn nieuwe single komt neer op nummer 31 deze week in de hitlijst van Europa. Tonight I'm Gunner Fucking New, is een uh, samenwerking trouwens met Luda Christ. binnenkomen binnenkomer van deze week in handen dus van Enrique Iglesias en Ludacris. Tonight I'm fucking you. Het is een beetje in heb ik het idee om nummers met dat fucking erin te doen. Ik ken natuurlijk uh, Sheila Green, fucking you. En ook uh, Pink kwam uh, deze week nieuw binnen met fucking perfect. Dus ik weet niet welke kant die muziekindustrie op gaat hoor. Westkust, weerbericht. In ieder geval nu heeft het tijd voor een het weer. Want ook vandaag hebben we te maken met een depressie, Dieter. En hierdoor heeft de bewolking nog altijd de overrond. Zo nu en dan wat regen. En de wind die wijdt uit het zuidwesten overland Vrij krachtig aan zee zelfs hard. Een kracht 7 aan zee. En de temperatuur die stijgt naar een maximale 10 graden. Vanavond komende nacht blijft het dan weer droog en hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De zuidwestelijke wind die waait overzeekrachtig, de temperatuur daalt naar een graadje of 6. Morgen heeft ook de bewolking de overhand en valt er wat lichte regen en motregen. Dat alles op de passage van een warmtefront. En dat warmtefront dat hoort alweer bij de volgende depressie en die heet Evangelos. De zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig morgen en de temperatuur stijgt dan naar een maximale 9 graden. Zondag ook weer last van wolkenvelden, maar soms schijnt ook de zon. En het blijft dan de hele dag droog. Een zuidwestelijke wind die waait over land vrij krachtig aan zee hard. Een temperatuur zondag naar een uh, graad of 10. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. is bij staan bij de ANB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 7 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkeveen en knooppunt Ouderrijn Rijn 12. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden 6. A13 Den Haag Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 8. En de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Kom dan.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 One and only Cause I can make it all right Till the morning I can tell that you're tired Of being lonely Take my hand Don't let go Baby hold me En MJ, oftewel Michael Jackson en Hold My Hand Drie weken lang staan ze al in de lijst van Europa Vorige week nog op 29 Deze week gaan ze drie plekken omhoog en komen ze dus terecht op nummer 26 alweer Daarvoor op 27 de single van Shakira Ook van het album wat zowel Engelstalig als Spaanstalig uitgebracht is Hetzelfde deed dus ook Henrik Iglesias met zijn Uphoria, up, uh, up, up, horia, uh, uh, een beetje Spaanse, uh, Europees, Engelse naam door elkaar heen. Het album van Henrik Iglesias. Dit was uh, Shakira, hoorde je lokka. Vier weken staat zij in de lijst. Van 28 ging zij omhoog naar 27. Daarvoor op 28, die heb je niet gehoord, maar dat waren de Wombats met Tokyo. Zij zag in de twaalfde week alweer drie plaatsen naar beneden. Een vrijdagmiddag, ZFM zit vol met hits tussen 3 en 5. De Euro Breakdown, de 40 beste hits van Europa. En de man die daarin niet kan ontbreken is CeeLo Green. Zijn grote single Fuck You is onderweg naar beneden. Van 36 zakken naar... 26 zakken naar 30. En dit is zijn nieuwe It's Okay in de derde week van 32 naar 25. CeeLo Green. Juist in 2006 kennen we deze man al, Sea Green. Alleen toen was het de zanger van Knels, Barkley. Daar ook genoeg grote hits mee gehaald, nu dus op de solo-tour en dat begon goed. Well, well, well. Natuurlijk met de single Fuck You en daarna It's Okay. Well, well, well. Duffy probeert haar eigen single aan te kondigen. Hoe weet je dan? Well, well, well. Nummer 21 in handen van Duffy in de vierde week met. Wel... Kijken we weer even achterom. De nummers 30 tot en met 21 in de 14e week. 26 zakken naar 30. Silo Green, fuck you. En Ricky Glacias, Nicole Searching en hun heartbeat in de 13e week ook zakkend. Twee plaatsen van 27 naar 29. De Wombat doen het één plaatje slechter. Zij zakken de drie van 25 naar 28 in de 12e week. Shakira Laka gaat er eentje omhoog in de vierde week naar 27. En drie plaatsen winst in de derde week voor Michael Jackson en Akon Hold My Hand. 25 in de derde week, afkomstig van 32. Cilla Green, It's Okay. Rihanna is the only girl in the world, 16 weken vindt ze dat al. Maar uh, ze is wel langzaam aan het wegzakken, van 21 naar 24. En van 16 zakken naar 23, Bruno Mars, Just The Way You Are, in de 15e week. En in de vierde week horen ze al bij de snelste dalers. Coldplay en Christmas Lights, van 12 naar 22. Duffy, wel, wel, wel. Nu dus vier weken in de lijst. Drie plaatsen omhoog. Van 24 naar 21. En, en nummer 20 is voor die dame. Hoe heet ze ook alweer? Oh, nana, oh, nana, ze weet het zelf ook gelukkig niet meer. Ze staat wel op 20 in de vierde week. Van 23 naar 20. Rihanna, what's my name? Oh, nana, what's my name? Wat zeg ik? Rihanna. Uh, what's my name? What's my name? Yeah, I heard you good with them soft lips.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 Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. genoot grote bekendheid als oprichter en ploegrijder van de TI Rally, wielerploeg. Die in de jaren 70 en 80 triomfen behaalde. Zo won Joop Soetemelk in 1980 de Tour de France als kopman van TI Rally. Post was zelf ook prof wielrenner. Hij blonk vooral uit op de baan, maar was ook goed in eendaagse wedstrijden op de weg. Zo wist hij in 1964 de klassieker Parijs Roubaix op zijn naam te schrijven. Peter Post is 77 jaar geworden.